De Partij voor de Dieren heeft het vertrouwen opgezegd in staatssecretaris van Landbouw en Natuur. Partijleider Time diende een motie van wantrouwen tegen hem in. Volgens Time is zijn beleid slecht voor de natuur. De Partij voor de Dieren vindt dat de verhouding met de provincies en maatschappelijke organisaties op scherp heeft gezet. En dat hij adviezen van wetenschappers en adviseurs in de wind heeft geslagen. Ook heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd over de effecten van zijn beleid, zegt Time. De motie zal het zeker niet halen.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 Op de Atlantische Oceaan is vannacht een Nederlander gered. Het is Tom Sauer, die met een Britse roeimaat in de problemen was gekomen doordat een boot door een grote golf was omgeslagen en gezonken. De twee roeiers dobberden tien uur rond op een opblaasreddingsbootje op de oceaan. Ze werden ongedeerd opgepikt door een cruiseschip. Tom Sauer, de zoon van uitgever Dirk Sauer, probeerde in 60 dagen de Atlantische Oceaan over te roeien. Het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar met wat minder wind dan vandaag. Het wordt dan iets frisser. Dit was het NOS -show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam Den Haag. Daar staat bij Soetewoude Rijndijk 3 kilometer... Ook op de A4, maar dan vlaardingen Hoogvliet tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux, 4 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Europoort. Tussen Spijkenis en Penis staat 5 kilometer en er zijn drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Ja Ruud. Uh, ga er midden. Hoe is het nou? Uh, Even een opmerking hè. Die, ja vertel. Die, die begint die klopt op twee plaatsen niet hè. Vertel. Sneeuw en warmte. Ja. Het is gewoon je. Sterven is koud Hier binnen is het warm. Ja dat En is wel... buiten sneeuwt het. Nee hoor. Ja, wacht maar af. Nog een klein weekje. En dan kijk je er op het uh, treinplein, noem ik het altijd, voor de HEMA. En dan heb je echt alleen maar ijs liggen. Ja, hebben ja. we de schaatsbaan weer terug. Die dus zijn is nou druk bezig met opbouwen. Oh, wat leuk. De Winter Wonderland. Oh, wat leuk. Oh, vandaar ja. dat je dat rare liedje wilde draaien. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou, doen we straks dan wel. Okay. Oké. Ik zal een beetje flexibel <lacht> zijn. Gelukkig. Maar ik wilde toch met wat anders beginnen. Nee, uh, ja, ja, maar hij ligt al klaar. Tenminste, hij ligt in de buurt. Hij ligt in de buurt. Ja. Ik heb vandaag meegenomen een paar hele mooie platen. Uh, onder andere Brothers in Arms van Die Dat Hadden we al gehad eigenlijk? Nee, hè? Ja. Nee. Ja? Ja. Hebben we al wel gehad? Ja. Oh, nou ja, even meer. <laughs> ik ga het allemaal niet controleren of het, het allemaal gaat hebben. Uh, in ieder geval, we hebben Brothers in Arms weer eens meegenomen, dames en heren. Want ik blijf dat gewoon een te gekke duisterheid plaatsvinden. Dus uh, vandaar dat ik hem maar weer eens meegenomen heb. Ik weet niet eens hoe lang het geleden is dat we hem gedraaid hebben. Maar dat maakt nog niet uit. Verder! Voor de mensen die niet van hardrock houden, heb ik uh, die Purple meegenomen. Dus Albert Janvosti zal wel gauw weg zijn, want die houdt niet van hardrock, geloof ik. Geen reactie. Uh, maar in ieder geval, ik heb uh, die Purple in rock meegenomen. En uh, dat heb ik natuurlijk ook voornamelijk gedaan omdat uh, Child in Time erop staat. En Child in Time staat toch weer 3 uh, in de top 2000. Sorry, ongelooflijk dat zo'n zo nummer 3 in de top 2000 komt. Vind je niet? Dat is een tijdloos nummer. Ja, een prachtig nummer. En uh, ik beloof u, we gaan niet zoals andere radiostations... Soms doen bij de helft afkappen. Nee, we gaan hem straks helemaal draaien. Gaan we ook, uh, zoals de meeste radiostations doen... Zo Lijstjes, zoals in dit december zo mooi hoort. Dus de top 10 van de mooiste platen die we hebben meegenomen. Of uh, hoe dat de top doen 100. Hoe wou je dat doen? Ik vind het wel een leuk idee, maar hoe wou je dat doen dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dan zouden we een, een, een, een lijst moeten samenstellen... Uh, van LP's die we het afgelopen jaar. <laughs> Weet jij toch wat we het afgelopen jaar allemaal meegenomen hebben? Lang leven de social media. Dat oh ja, we meen... daar allemaal nog op staat. Ja, daar staat het meestal nog wel op. Ja, dus ik word allemaal meegenomen. Heb. Goed, Deep Purple in Rock dus, dames en heren. En ik heb een uh, uh, LP meegenomen van Ria Schildmeijer heet ze, geloof ik. Ja, Schildmeijer. Als ik goed heb hoor. Volgens mij. Ik heb gisteravond nog zitten lezen, maar. Uh, ik weet nog niet of ze een nou. Hartman Schildmeijer heet ze, geloof ik. Ria Hartman Schildmeijer. Ja, als ze nog zo heet natuurlijk. Uh, ze zangeres. Heeft u waarschijnlijk nooit van gehoord? Nee. Heb jij al eens van Ria Hartman Schildmeijer gehoord? Nee. Nee? Jij? Alweer? Nee, ook niet. Ik wel. Ze heet namelijk Debbie. Als artiestenaam. En uh, Debbie was een dame... Ze is geboren in 1954. En uh, maakt ik straks nog meer over vertellen. Maar ze is een Haarlemse zangeres. En... Ik heb daar een... Uh, haar eerste LP vond ik bij mij terug in de kast. Dus als u haar ja toevallig kent, die ook dus opereerde onder de naam Debbie, de beroemde zangeresse uit Haarlem. Uh, nou, belde dan even en zegt dan even dat ze op radio is straks. Dus ik heb haar eerste LP in mijn kast gevonden en die heb ik dus meegenomen. Maar we gaan beginnen met Dine Straits. Uh, Brothers in Arms, omdat ik dat zo'n mooie plaats vind. ik zegt, we hebben hem al een keer eerder gehad. Nou, dan zal het ongetwijfeld meer dan een jaar geleden zijn. Uh, maar goed, dat weten we allemaal niet meer. Ik kan ook zijn. We gaan in even beginnen met So Far Away From Me: Dire Straits. Wat oh, een mooie plaat is dat toch. Dyer Straits. En uh, so far away from me. Van from, de uh, from LP. Uh, Brothers in Arms. Uit de tachtige jaren. Ik weet niet precies het jaar. Ik geloof 1980 zelf. Maar in ieder geval, het is een prachtige plaat en er stonden fantastische stukken op. En daar gaat u er natuurlijk een aantal van horen in het komende tijdsbestek van twee uur of zo. Nou, iets minder natuurlijk. Er wordt trouwens een, een leuk idee geboren. Dat zal ik u vast aankondigen, dames en heren. Er wordt een leuk idee geboren en dat gaan we ook uitwerken. Dus noteert u dat maar vast. We gaan de laatste uitzending, gaan we een vinyljaren top 20 uitzenden. Ja. En die gaat u, als u wilt, gaat u die samenstellen. We gaan een lijst publiceren. Dat komt op de website. Ik weet niet waar die, waar die precies komt. Maar dat zo sowieso, sowieso op de Facebook. Op de Facebook. En ook denk ik op de website van CFM gaan we dat proberen die, uh, een lijst samen te stellen. En daar mag u dan uit kiezen. En als u dat dan mailt, dan stellen wij daaruit een top 20 samen van uh, de vinyljaren albums die we het afgelopen jaar gedraaid hebben. Is dat geen leuk idee? 5 januari was de eerste uitzending begin dit jaar. Ja. En dan zal ik alvast verklappen wat we toen hebben gedraaid. Toen hebben we namelijk Emmers Lake Palmer gedraaid. Ja. Pictures at an Exhibition. Ja. De Doobie Brothers, The Captain and Me. Ja. Oh, die hebben we later nog een keer terug gehad. Die hebben we vorige week ook weer gehad. Ja, klopt. <laughs> en uh, Doe Maar. Huh, die hadden we ook vorige week. <laughs> Het complete overzicht. Ja, dat hadden we vorige week ook. Weer. Die hadden we vorige week ook. Ja. Dus we hadden een kleine herhaling vorige week. Maar ja, maakt het <laughs> uit. Ik weet het ook allemaal niet meer precies. Dan moet ik ook die database maar eens gaan nemen. Maar in ieder geval, als u dat leuk vindt. U kunt, uh, van, ik weet niet precies, maar ik denk vanaf volgende week of zo. Dan kunt u gaan stemmen. En dan gaat u, um, uh, we moeten er even een soort uh, systeempje van maken. Dat u echt kan stemmen. Uit die lijst. Uh, op, uh, en dan gaan wij daar een top 20 gaan samenstellen. En die zenden we dan de laatste woensdag. Dat is de 28 e ja, de 28 e uh, December gaan we die dan uitzenden. Vierde kerstdag. Vierde kerstdag, ja. Klopt. Als ik helemaal dood blijf, dan is de oudejaar zes de zesde kerstdag of zevende kerstdag. <laughs> nee, maar het is wel fijn, thuis de Kerst heb je thuis je eten. Ja. En dan blijft er zoveel over dat je de derde en de vierde kerstdag ook nog gewoon van je kerstmaaltijd zit eten. Ja, dat is waar natuurlijk. En, en, en dan, dan en niet helemaal je helemaal je strot uit dan ja, je en dan heb je helemaal getrekt meer in. En dan niet te vergeten je, je kerstpakket. Ja, nou, die is meestal de dag er zelf al op. Want die was vorig jaar gevuld met drank bij mij. Oh, um, ja. <laughs> ik ben eigenlijk benieuwd. Klaar, we zien of we je nog een kerstpakket? Uh, uh... ja, ja. Je krijgt een uh, gratis uh, enkeltje voor Dottrap. Oh, oh, wat leuk. Wat een gratis vulling voor je luchtbed. Ja. ja. Goed. Nou, oké. Okay. Um, dit was Brothers in Arms. dus En we gaan door met... Uh, wat, wat was de volgende plaat? Ik uh, ga even kijken naar de meest geweldige tijd van het jaar. Ach. En dat gaan we doen samen met... Uh, ja, onze man met de grote bril. Oh? En de gouden microfoon. Wie? Dan weet je toch al wie dat is. Oh, die kraan uit Rotterdam? Ja. Die, die niet van voetballen houdt? Ja, die ja. Ja, omdat hij omdat voor Feyenoord is. Heerlijk. We kunnen even. Nou, kan maar niet. Het is de meest of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be a good cheer, it's the most wonderful time of the year, it's the ha happiest season of all.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 The kids jingle-belling and everyone telling you'll be a good cheer It's the most wonderful time of the year There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago Wisseltonen en hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Ja, en waarom, Heerlijk! En waarom is het dan de most wonderful time of the year? Nou, dat zakje uitleggen, dat gaan we nog gelijk. Even Keurig niks, winter wonderland. Ja, dan zullen het gelijk even drastisch om zeep helpen. <laughs> En wel genoeg, uh, Melden. Oh, sorry. Ja. Ik ga nog even door te zwijmelen. Ja, jij zwijmelt maar. We zullen het gelijk eventjes uh, um, om zeep helpen. De <laughs> volgende plaat, dames en heren, is volgespeeld door de heer Richie Blackmore. Ian Gillen. Roger Glover. John Lord en Ian Pace. En de kennis die weten dat dan al gelijk natuurlijk. Dat is Deep Purple. En uh, het album is. Uh, uh, wat staat er nou? Oh ja. <laughs> het antwoord is uh, gearrangeerd en samengesteld door Deep Purple. Het is uh, ook geproduceerd door uh, Deep Purple. Uh, elke track op deze LP is een groepcompositie. Dus we hebben er met z'n allen aan gewerkt. En uh, uh, het is opgenomen in I IBC Engineer. En. Uh, in ja uh, uh, yeah, de IBC-engineer dat was Andy Knight. Uh, Lane Lee-engineer was uh, Martin uh, Birch, zeg ik goed? Ja. En de Abbey Rhodes engineer was Philip McDonald. Heeft ook nog voor de Beatles gewerkt trouwens. Ja. Cover design, ook heel mooi. Edward Coletta Productions. Uh, nou ja, daar is nog een heleboel uh, andere informatie. Het nummer wat we gaan draaien is, uh, daar zegt de band over. Just a few, root, uh, just a few roots replanted. Oftewel <laughs> gewoon simpel wat, uh, wat basisdingen, maar dan opnieuw geplant. En dat gaat dan zo te keer. De Purple in Rock, Speed King. Yeah! daar op het einde pas te stemmen of zo. Ja, zo <laughs> so, ja niet. <ik> <laughs> Goed, een nummer opgenomen in de IBC Studios, want het is zo leuk, ook dat staat er zelfs bij. Uh, die Purple van de LP, die Purple in Rock uit, uh, welk jaar was hij? 72 geloof ik. Toch? Ja, zoiets. Daarom Trent in ieder geval. In ieder geval, en uh, het bekendste nummer van die plaat is natuurlijk Child in Time, een nummer dat elk jaar gewoon weer hoog staat in allerlei rocktop top uh, 2000's en op het ogenblik heb je de top 1000 aller tijden die is bezig. Dan staat die ook weer hoog. Child in Time natuurlijk. Maar die draaien we straks in de tweede uur. En ik beloof u, we draaien hem helemaal. Dus dan weet u dat vast. De volledige lengte. We gaan hem niet ergens afkappen. We draaien hem gewoon helemaal. Die Purple in Rock. Dus fantastische plaat En eigenlijk een van de standaard albums. Die elke hardrock en metal fan gewoon in zijn, in zijn collectie moet hebben. Daarom heb ik hem ook. Um, de volgende is iets heel anders weer. Um, zij heette Ria. En uh, volgens mij uh, heet ze van de achternaam Schildmeijer. Maar en, uh, dat uh, is allemaal niet zo erg belangrijk. Zij heette Ria. Zij was uh, in Harlem toen de tijd het zangeresje van uh, een van Harlem's uh, beste bands. Een fantastische band was dat. En die heette Ghislaine. Een zal dat misschien nog wel wat zeggen. Ghislaine was een van die bands die in de uh, jaren 60, 70 uh, uh, veel speelde in Harlem Samen met uh, andere bandjes als Sense of Humor natuurlijk. Uh, de Soulful Blues Quality, uh, de Gothics, uh, uh, de Clarks had je ook nog. exception natuurlijk had je in Haarlem. Kortom, er was een zeer rijk, uh, rijk geschakeerd bandjes uh, uh, gebeuren in Harlem. En dat kon ook wel, want er waren heel veel van die, van die jeugdsociëteiten. Een van die bandjes was dus Ghislaine. En die hadden een zangeresje, die heette Ria. Maar als artiestenaam nam ze Debbie. Uh, ze is ook redelijk uh, succesvol geweest. Heeft ook aardig wat platen gemaakt, zelfs in het Duits. Uh, en de LP die ik van haar in mijn handen heb, is haar allereerste plaat. Uh, merkwaardige verhaal is eigenlijk dat nadat deze LP was uitgekomen... die overigens helemaal in Engeland is opgenomen onder productie van John Watson... met ook uitsluitend Engelse muzikanten. Er komt geen Nederlander in voor, dat is allemaal uh, internationaal opgenomen. Um, het merkwaardige was dat ze eigenlijk nadat deze plaat al uit was... kregen ze ineens een hit met Everybody Join Hands. En die staat hier dus ook niet op... Um, het punt is dat ze toen later, toen dat een hit was geworden, natuurlijk de LP geremaked hebben, zullen we maar zeggen. Uh, dus opnieuw hebben we uitgebracht, wel met dat nummer erop. Dat is natuurlijk heel merkwaardig, maar goed. Ik heb hier de originele versie van de plaat nog, uh, waar dus Everybody Join Hands niet op staat. De Engelse LP van Debbie. En uh, we gaan daarvan draaien. It's just a matter of love. Hier is Debbie. haar eerste langspeelplaat die opgenomen is volledig in Engeland. Onder uh, productionele leiding van Roger Watson. Ik zei net John, maar dat is natuurlijk niet goed. Het was Roger Waster Watson. Uh, ja, er staan een heleboel uh, namen op van mensen die eraan meegenomen hebben. Meegewerkt hebben, maar het is een beetje slecht leesbaar. Uh, Mike Gillis onder andere heeft er mee gedaan op drums. Dan, uh, als ik het goed zie, uh, Ant uh, Grant Smith... Oh, Grant Smith dat is toch een appel? Oh, dat is een Granny Smith. Dat is Granny Smith. <laughs> Ik dacht dat het een appel... Uh, nou, die heeft er in ieder geval Bas gespeeld. Dan hebben we Peter uh, Robinson. Die speelde keyboards. En dan hebben we ook nog Frank uh, Risotti. Risetti, Risotti. En uh, die deed percussion. Leuk is dat de uh, strijkers die u hoort op deze plaat... Dat die, uh, dat waren leden van de Royal Academy... Of uh, ja, de Royal Academy of Music uit Londen. Dus dat zijn dan jongens van een klassiek orkest. Ze hebben behoorlijk in de bus geblazen, maar dat komt natuurlijk ook omdat Ariola de platenmaatschappij van Debbie toen de tijd uh, heel veel in haar zag en vandaar ook dat deze LP in Londen is uh, opgenomen. Prachtige plaat, overigens Debbie dus uit Haarlem vandaan. Ik weet niet of ze er nog woont. Misschien luistert ze wel. Nou, Debbie, als dat zo is, bel dan even. Vrouw leuk vinden. Goed, uh, we gaan uh, naar lopen zeker. Ja, meneer de de de heel lopen. Vinnie Walks. Yes, Mr. Jensen. Yes. In the Ministry of Silly Walks. Da. Ja, dat gaan we nu doen. Het kan raar lopen. Het kan heel rare lopen. Nou, Maries, ga je gang joh. Jij hebt het weer samengesteld natuurlijk. Ik weet niet wat je deze keer meer bedacht hebt. Nee, we zaten net een beetje in de rock, dus denk ik, dat blijven we dan maar in. Oh, Ik heb uh, Pink klaarstaan. Pink? pink? Pink. Pink. Ken je die zangeres? Pink. Uh, ik, ik heb twee pinken aan mijn handen, maar... Pink in het Engelse Amerikaanse zangeres is het. Oh. Mooie dame, ik zal even kijken hoe oud ze is, want dat weet ik ook niet meer precies. Oh, wat weet je dan wel? Zo oud is ze ook niet. Okay. Ze is geboren in 1979. Oh. En zijn officiële naam is Alicia Beth Moore. Oh. Pennsylvania is ze geboren. Ja. Yeah. Amerika in de eerste, de, de, de eerste LP, dat was wel mooi. Ja. Die is in 2000 verschenen. Ja. Maar dat is geen LP meer he, dan. Nee. Nou wel de eerste plaat. Nou oké. Okay. Eerste album. Pink dus. En jij ja. het nummer? <coughs> um, ja, welke zullen we doen van haar? Ik weet wel een goeie. Sowat vind ik een mooie van haar. Oké. Okay. Jij niet? Ik weet het niet. Ik, heb, ik ken het niet. Oké, okay, nou, dan ga je nu luisteren. Oké. Okay. Waiter just took my table and gave it to Jessica Sims. I guess I'll go stick with Tomboy. At least we'll know how to hit What if this song's on the radio Then somebody's gonna die I'm gonna get in trouble My ex will start a fight Na-na-na-na-na-na He's gonna start a fight na na na na na, -na, -na. Mooi nummer uit 2008 van Pink. Ja, so what? Dat uh, past er niet. Het komt er niet van vernieuw? Nee, maar dat maakt ook niet uit. Het kan raar lopen. Dat hebben we heeft nog nooit van vernieuw gedaan. Gaat weer door de illusie. <laughs> Goed. Nou, in Ja, ieder sorry. Pink heet het nummer en het heet what now? Nee, so what. Oh, so what. Kan ook. Pink heet de artiest en het nummer heet so what. Ja, 2008 is de nieuw voor jou, ja. dat begrijp ik. Ja, dat snap ik. Het heb je in de, de, de, <laughs> de Nederlandse top 40... Op nummer 4 gestaan. Nou, dat is wel leuk. Ik vond ja, het wel een leuk liedje hoor. Is het ook? Ja, ik vond het wel leuk liedje. Er is ook een alarmschijf geweest en zo. Nou, nou ja, je kent het allemaal wel. Ja, ik ken het. Uh, er tegenover staat iets heel verschrikkelijks, vind ik. Maar ja, het is niet aan mij, het is aan de jury. Ja, hebben we al een jury vandaag eigenlijk? Ja, tuurlijk. Die zitten buiten in de regen te vernikkelen, want beneden zit het helemaal vol. Oh. Dat is een Echt, vraag. Echt Nee, dat is niet de cover. Zullen we okay. maar naar de cover gaan luisteren? Ja, super. Hit met wat nou... Ik ben de boze beste, ik hou van lawaai Na na na na na na, met mij is het nooit saai Zelfs het einde hebben ze helemaal gekopieerd van Pink. Ja. Dat is niet normaal. <laughs> dat is niet normaal. Het <laughs> is gewoon onder de kopieermachine gelegd. Ze hebben alleen een ontzettend slecht Nederlandse het Nederlands tekst opgemaakt. Maar ja, goed, dat is... De... Ja, ja, ze hebben het een beetje vrij lopen vertalen wat Pink eigenlijk heeft gezongen. Ja, precies. Oh, maar wij mogen er helemaal niks over zeggen natuurlijk. Dat moet de jury bepalen. Nou ja, wij kunnen wel wat informatie erover geven. Ja. Maar de jury die heeft de knop in de handen. Ja. Als ze het nog doen, of ze zitten buiten in de regen. Maar dus oh. ik hoop dat die knoppen het nog doen. Oh. Hebben ze het wel droog gehouden? Ik zie duimpjes omhoog gaan, dus de knoppen zijn droog. Ja, ah, de knoppen zijn droog. Nou, druk ze maar in. Ja, laten we horen. <hums> nou, dat is wel duidelijk, denk ik, hè? Ja, toch. Ze winnen hem goed. Ja. Yes. <hums> Nou ja, oké, okay, het is uh, ja, nou, oké, okay, het origineel heel leuk. Even die punt door de play, ja, kwaad. Wat zou Wat zo. Maar wat allemaal? Je nou ineens met een bezembal ja. <laughs> Is toch? Hij heeft en, er zo'n zootje van gemaakt. Ja, hij, hij verstaat zijn taak toch wel heel letterlijk. <laughs> gewoon ook studio netjes houden en zo. Ja, maar zo wordt het ook. Ja, prachtig. Uh, dames en heren, uh, we hebben. Hij gaat niet door. naar de laat. volgende ronde. We, we, hebben, we hebben iets nieuws voor u, dames en heren. We gaan namelijk... Uh, uh, dat is, uh, er wordt al druk aan gewerkt op dit moment. Uh, we gaan, uh, de laatste uitzending van het jaar... gaan wij een top 20 uitzenden. van. Uh, moet je wel 20 LPs meenemen, hè? dat weet je. Huh? Moet jij wel twintig LP's meenemen, dat weet je. Hè? Ja, nou ja, dat zie ik dan wel. Dat, <laughs> ik, dat, dat, dat maakt mij niet uit, die passen wel in mijn koffer hoor. Ja nee, kijk, ik zou nu uh, aan je rug te denken. Nee, dat maakt niet uit. Maar okay. nou, de, de bedoeling is als volgt, dames en heren, Er komt vanaf straks, morgen of in ieder geval uh, heel snel. Morgen. Morgen komt er een, uh, op Facebook een lijst te staan. Met uh, alle LP's die wij dit jaar gedraaid hebben. En dan mag u als luisteraar, zouden we het leuk vinden als u daar een top 20 uit samenstellen. Dus u kunt daarop stemmen, u kunt de LP's dus opgeven. En uh, dan horen wij dat, we, we sluiten die inzending overigens op, op tweede kerstdag. Dus dat moeten we wel even doen, want anders heb ik geen tijd om al die platen uit te zoeken. Dat klopt. Dus uh, de, de stemming wordt gesloten op tweede kerstdag. En dan op 28 december, dan zenden wij een hele top 20 uit van platen die wij, uh, platen die wij dus het afgelopen jaar hebben uh, uitgezonden. En u mag gaan samenstellen hoe die uh, top 20 eruit gaat zien. Van die. Maar het is een lange lijst. Hoe je dat maar... allemaal moet doen, ja, dat uh, staat vanaf morgen op Facebook. Oké, okay, nou dat is leuk. En uh, ik zal de redactie ook even een mailtje sturen dat het ook op tekstTV uh, leesbaar is. Ja. Hoe je dat moet doen. Hoe je dat moet doen. Facebook, eh, daar zitten wij onder de titel De Viniel Vijf Jaren ZFM Zandvoort. Geloof ja. Ik, ja, toch? Klopt. Maar als je gewoon op Facebook Viniel Jaren Intims. Dan kom je, dan je er ook. Vind je ons ook wel. En je mag het ook van mij via huis doen hoor. Ja, maar. Daar zitten we ook op vinielzfm.huis.nl. Ja. En daar komt hij ook op te staan. Daar komt hij ook op te staan. Nou, hartelijk gezellig. We hopen dat u veel gaat stemmen. En dat we er iets, uh, een, een leuk verhaal van kunnen maken. En een leuke top 20 hebben op 28 december. We gaan door met Dire Straits Brothers in Arms. Een nummer dat bekend is geworden, dankzij zijn vooral Erg leuke videoclip die erbij zat. Met al die robots die bezig waren en zo. En uh, het nummer is natuurlijk ook wel bekend geworden. Door uh, het feit dat Sting hier aan meewerkt. Het komt van diezelfde LP Brothers in Arms. En het heet Money for Nothing. Hier is Dire Straits. Cheers. Het wordt een hele lastige keuze. Ja. Ik zit pas in uh, begin juli en ik zit al op 64 platen. Nou, dat worden er wel 100. Maar het is wel leuk. En, en we leggen u geen restricties op. U mag ook gerust uh, 100 keer op één LP stemmen. We moeten lekker zelf weten. En in ieder geval, als we maar een uh, leuke top 20 kunnen samenstellen van LP's die we dit jaar, het afgelopen jaar, dus vanaf 5 januari. Tot, eh, volgende week aan toe uh, hebben gedraaid natuurlijk. En uh, dan is het leuk. En uh, we hebben al gezien, sommige er zijn geloof ik twee platen die twee keer in de lijst voorkomen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, u mag lekker stemmen. Vanaf morgen staat op onze uh, Facebook en Hive-pagina's. Staat precies hoe u dat kunt doen. En we hopen, dat u het ook, we hopen natuurlijk ook dat u het massaal doet. Hè? Gezellig. Dat we gewoon een hele leuke, gezellige. Uh, uh, uitstelling van kunnen maken. En het oh, is dus misschien ook wel leuk als u. Uh, uh, misschien uh, mag u doen, maar als u bij uw stem bijvoorbeeld een telefoonnummertje vermeldt. zodat we u nog kunnen bellen. Bijvoorbeeld van wat de motivatie is waarvoor u, waarom u voor die plaat gekozen heeft. Dat is misschien wel leuk, toch, Maurice Kijken of het mogelijk is. Ja, ik weet niet of het mogelijk is, maar. We gaan kijken. We gaan kijken. Goed, oké, okay, we gaan door met die Purple. Ja, yeah. die Purple in Rock, we zijn een beetje stevig vandaag Maar dat maakt allemaal niet uit het, uh, Dat mag wel met De We hebben die een hele neer. grote tijd alleen maar singeltjes gedraaid, merk ik Oh, dat scheelt alweer ja. ja, dat klopt, We hebben de hele tijd hebben we geen LP's gedaan Dat klopt van de genussende zomermaand ja. Maar singeltjes tellen niet mee want dan wordt... Nee, want die weten we allemaal niet Dat wordt allemaal veel te ingewikkeld En bovendien weten we dat niet Goed, het volgende nummer van die Purple in Rock Dames en heren, want ik zei we zijn een beetje stevig Lekker bezig vandaag uh, Dat heet Bloodsucker Bloedzuiger. En de titel die erbij staat is. of uh, dat onderschrift. A particularly nasty sort of fellow. There are lots of us. <laughs> Ik vind hem wel leuk. Hij is opgenomen in uh, de Abbey Road Studios. De beroemde studios in Londen, dames en heren. Aan Abbey Road. <coughs> NW8, zoals dat heet. Northwest 8. Uh, de, die studio waar die zebra vlakbij is. Maar dat weten we ook nog wel, waarschijnlijk. Uh, in ieder geval, daar is dit nummer opgenomen: Die Purple en Bloodzakker. Ga <middels> to a I'm a And a I'm not a whiny, I'm a puttin' on the Nog. Oké okay, uh, <laughs> Ik niet meer, ik ben gevlucht <laughs> oh, Goed zo Deep Purple, Bloodsucker van de LP uh, Deep Purple in Rock Met, uh, met uh, uh, Ian Gillen natuurlijk uh, Richie Blackmore uh, John Lord, Roger Glover En dan ben ik toch die ene naam voor, Ian Paisley, oh ja, dat was hem Deep Purple, dus. We gaan naar het nieuws en de boodschappen, dames en heren. En ik herinner u er nog een keer aan dat u vanaf morgen kunt stemmen op onze vinyljaren top 20. Ja, en er is een keuze uit ondertussen ruim 70 platen. Ja. Ik zal zo direct zeggen hoeveel het precies worden. Ja. En dan, uh, ja, stel je eigen top 20 samen ja. Uh, zou ik zeggen... De meest gestemde platen Die komen dus in onze top 20 uh, De stemming sluit Op 26 december Want we moeten nog uh, wel een dag hebben om die, top 10 om die top 20 samen te stellen natuurlijk. Ja, en alle platen uit te zoeken En alle platen uit te zoeken Dat zal ook nog <lacht> een hele klus worden Maar goed, maakt allemaal niet uit Dat gaan we allemaal leuk doen In ieder geval, we zenden hem uit op 28 december De top 20 van de vinyljaren Van het afgelopen jaar dus Toch? dan ja, vanaf uh, januari af aan hè? Ja we gaan 5 januari. Ja. Oké, okay, we gaan het nieuws. Tot straks. Stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. De VVD is er kwaad over dat het CDA de verhoging van de maximum snelheid in een